9 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Brisbane houdt rekening met de zwaarste overstromingen in 36 jaar. De stad in het oosten van Australië heeft 2 miljoen inwoners. Door het stijgende water zijn voorsteden van Brisbane van de buitenwereld afgesloten. De Brisbane River, die door de stad slingert, dreigt buiten zijn oevers te treden. Bewoners in het centrum van de stad moeten hun huis zo snel mogelijk verlaten. De hoogwaterpiek wordt morgenavond verwacht. De autoriteiten zijn op hun hoede na de zware regenval in Toowoomba... ongeveer 100 kilometer naar het westen. Na zware regenval ontstond daar een vloedgolf... die aan zeker negen mensen het leven heeft gekost. Ongeveer 70 mensen worden nog vermist. De Brisbane River voert ook rivierwater uit Toowoomba af. Kentekens die worden vastgelegd bij cameracontroles langs de weg... moeten worden bewaard. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelte van Justitie. De politie mag kentekens die zijn geregistreerd nu niet bewaren. Volgens Opstelten kan de pakkans van criminelen worden vergroot als de informatie wel bewaard blijft. Na een misdrijf onderzoekt de politie dan bijvoorbeeld of de auto van een verdacht op een bepaalde plaats was. In een aantal politieregio's werd in het verleden al op die manier gewerkt. En volgens de minister met succes alleen ontbrak een wettelijke basis voor de werkwijze. Opstelten wil dat de kentekengegevens vier weken bewaard blijven. Zijn voorstel staat dat die termijn ook geldt voor de opnames die gemeentes maken met camera's op straat. Twee bedrijven willen een grote opslagterminal voor olieproducten bouwen in de Eemshaven in Groningen. Het gaat om een miljoeneninvestering waarbij elf grote tanks en een aanlegplaats voor zeeschepen worden gebouwd. Europese landen kunnen de opslagtanks gebruiken om olievoorraden op te slaan. De twee bedrijven zijn Vopak en het investeringsfonds NIBC. Vopak is gespecialiseerd in de opslag en overslag van olieproducten. De nieuwe terminal komt in het zuidwestelijk deel van de Eemshaven... en moet eind volgend jaar klaar zijn voor gebruik. Archeologen hebben in Armenië de oudst bekende wijnmakerij ontdekt. In een grot in de bergen van Armenië werden een wijnpers, druivenschillen, kruiken en een kom gevonden. De wijnmakerij moet zo'n 6000 jaar oud zijn. Het is bekend dat al voor die tijd in Eurasië wijn werd gedronken... maar nu is voor het eerst een complete wijnmakerij gevonden... De pitjes blijken van dezelfde druivensoort waar nu ook nog wijn van wordt gemaakt. In hetzelfde gebied in Armenië werd afgelopen zomer ook de oudst bekende leren schoen ontdekt. Die is 5500 jaar oud. De Braziliaanse voetballer Ronaldinho keert terug naar zijn vaderland. De club Flamengo in Rio de Janeiro heeft de 30-jarige Ronaldinho gecontracteerd voor vier jaar. De voormalig beste speler van de wereld die tien jaar in Europa speelde had bij AC Milan geen basisplaats meer. Bij Flamengo wil Ronaldinho zich weer in de kijker spelen voor, voor het nationale elftal. En mikt onder meer op het WK dat in 2014 in Brazilië wordt gehouden. Het weer, het is de hele dag regenachtig. Natte sneeuw is ook mogelijk. De temperatuur loopt op naar 3 tot 5 graden. Morgen een paar graden warmer en veel regen. ANWB Verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspit. Er staat bij elkaar ruim 300 kilometer file. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd, zoals onder andere op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar is een aanhanger van een vrachtwagen geschaard bij Deventer... waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Er staat daardoor tussen de afrit Markelo en Deventer 18 kilometer file. Verkeer richting Apeldoorn kan maar beter omrijden via Almelo over de A35... en dan via Zwolle over de a 28 op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... een file van 11 kilometer tussen Knoop Kleinpolderplein en, Klein en Delft-Noord. Komt ook door een ongeluk, de linkerrijstrok is daar dicht. De andere kant op stond lange tijd een auto met pech van Den Haag naar Rotterdam... en daardoor staat er bij Delft nog 5 kilometer. Er is zojuist ook een ongeluk gebeurd op de A28 van Groningen naar Hogeveen... bij Westerbork. Er staat daardoor 4 kilometer file, de linkerrijstrok is daar dicht. En dan nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom hebben treinreizigers namelijk een uur vertraging. En dat heeft te maken met een wisselstoring. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Eems haven mag zich verheugen op de komst van grote investeerders. Halsemaan neemt vandaag afscheid en Australië strijd tegen het water. Het is al weken slecht weer in het noordoosten van Australië. Vorige week leek het ergste wel voorbij, maar de regen blijft maar komen... vertelt ook Kees Huig, een Nederlander die al tientallen jaren in de staat Queensland woont. Uh, ja, het regent uh, heel hard. En uh, het zijn eigenlijk een soort of stortbuien die uh, dan ertussen komen. De binnenlandse tsunami die het stadje Toowoomba trof, zag Kees Huig er ook niet aankomen. Niemand had er verwacht dat er boven op die berg... Op een gegeven moment zoveel uh, water zou komen. Het is gewoon een, een de bergtop, zal ik maar zeggen. En dan uh, is er zoveel regen gevallen in zo'n korte tijd. Dat dat dus de paniek heeft veroorzaakt. Het blijft niet bij paniek. De premier van Queensland gaf vanmorgen vroeg de laatste stand van zaken tijdens een persconferentie. We have a grim and desperate situation in the Toowoomba- and Lockia Valley region. We have eight confirmed deaths at this point. Maar we expect that figure to rise. En uh, potentieel quite dramatically. En Bly, premier dus van Queensland, sprak tijdens deze persconferentie over acht uh, overleden slachtoffers. Mensen die zijn verdronken. verwachten ook al dat dat nog dramatisch zou gaan stijgen. Inmiddels ligt het officiële dodental op negen. En er zijn 66 vermisten. Het zoeken naar die vermisten verloopt moeizaam, vertelt de premier. Zodra het weer verbetert kunnen reddingswerkers weer meer op pad gaan. Op dit moment is stadje Toowoomba dus het hardst getroffen, maar ook de miljoenenstad Brisbane wordt bedreigd. Correspondent Robert Portier. Wat op dit moment echt speelt is dat er zoveel water valt in de omgeving van Brisbane, de hoofdstad van de staat en echt een miljoenenstad, dat die dam op knappen staat en die was nou juist gebouwd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 op dit moment is het zo dat het water aan het, aan het stijgen is. Eh, bekende plekken langs de rivier zijn inmiddels eh, volledig ondergelopen. Het water stijgt vrij snel. En vannacht wordt een, een piek verwacht. Het allerhoogste punt wordt verwacht op donderdag wanneer het waarschijnlijk even hoog komt te staan als de ergste vloed die men daar in 36 jaar heeft gehad. Onze correspondent in Australië, Robert Portier, de premier. Australische premier Gillard heeft inmiddels laten weten dat ze ernstig rekening houden in Australië... met nog meer mensen die zijn verdronken. Acht minuten over negen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Goed nieuws vanochtend voor de Eemshaven in Groningen. Twee bedrijven willen er een grote opslagterminal voor olieproducten bouwen. Het gaat om FOPAC, gespecialiseerd in de opslag en overslag van olieproducten... en om het investeringsfonds NIBC. Projectdirecteur van FOPAC, Ron Oomkens. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u gekozen voor de Eemshaven? Nou, de Eemshaven is een hele mooie locatie... waar nog voldoende ruimte beschikbaar is om een terminal van voldoende grootte te bouwen... in combinatie met voldoende diepgang om schepen te kunnen gebruiken... voor de aan- en afvoer van de olieproducten. Want er is behoefte aan een grote terminal? Nou, de, op de opslagmarkt is uh, sowieso krap, dus uh, veel behoefte aan uh, opslag en uh, voorpak is ook aan het groeien. Uh, we zijn constant aan het kijken naar mogelijkheden om dat te doen. En dit is voor ons een hele mooie mogelijkheid om een uh, opslagtunnel te bouwen die zich gaat specialiseren in de strategische uh, olieopslag. Hm, het ligt lekker tussen Rotterdam en Hamburg. Ja, klopt. Het ligt uh, mooi gelegen in Noordwest-Europa. Ja. Uh, was het ook nog gunstig voor u qua geld? Uh, nee hoor, dat heeft niet zozeer meegespeeld. Het is met name de ruimte die uh, beschikbaar is in de mogelijkheden om zo'n terminal uh, te kunnen bouwen. Hm. Hoeveel geld stopt u erin? Nou, wij doen over projecten uh, ja. helaas nooit uitspraken over ja. investeringen. Dus dat, ja, dat geldt ook voor dit project. Daar uh, kan ik helaas niks over zeggen. Goed, kunt u nog iets specifieker zijn over wat u gaat bouwen? Uh, wij gaan van die grote opslagtanks uh, bouwen uh, rond de... Uh, Ronde tanks zijn dat, met een doorsnede van 60 meter, zijn ongeveer uh, 34 meter hoog. Daar gaat 60.000 kubieke meter in en daar gaan wij de elf stuks van bouwen in die eerste fase. Ja, en die diepgang, had u het al over. Het moet voor grote schepen bereikbaar zijn. Dus ik neem aan dat dat dan een stijger, een pier bij hoort. Ja, klopt. We gaan hier een, uh, een uh, pier bouwen waar wij die schepen... Uh, aan kunnen leggen en van daaruit kunnen we de olie naar de tanks uh, toe pompen. Mm, dan is het vanaf de zeekant goed geregeld, dan is het goed bereikbaar. Hoe is het uh, op het land eigenlijk? Hoe is het met de infrastructuur? Hoe krijgt u het er weer weg? Um, de aan- en afvoer zal uh, alleen over water plaatsvinden. Zij dus wij hebben geen tankverlading of, uh, of uh, spoor. Dus het gaat van schip in terminal en weer het schip in? Ja, klopt hoor. Ja. Wanneer is het klaar? Um, medio 2012, uh, derde kwartaal, hopen wij de terminal uh, operationeel te hebben. Goed. Um, en dan nog even voor die, die, die op. Want dan is maar nog even niet helemaal duidelijk waar die opslag dan voor is. Voor wie houdt u het dan even vast? Nou, wij zijn een opslagbedrijf, wij slaan op uh, voor uh, klanten. En die klanten kunnen de grote oliemaatschappij zijn. Uh, maar sinds de oliecrisis in de jaren 70 uh, is de overheid ook verplicht om een voorraad uh, aan te houden voor noodsituaties. Hm. Uh, de Europese landen moeten allemaal zo'n voorraad aanhouden. En een deel van die voorraad slaan wij als voorpak voor die overheden op. En die noemen we strategisch opslag. Ja, nu snap ik het. Als het even nog niet nodig is, blijft het bij u in ja, voorraad. Klopt, hoor. Ja. Ja. Nou, goed. Hartelijk dank voor de uitleg, uh, projectdirecteur van VOPAK, Ron Oomkens, over de investering in de Eemshaven. Even naar Karin Alberts. Vanochtend is hij in de ooipolder in de buurt van Nijmegen, waar het water wel stijgt, maar niet bedreigt. Precies. Waar hoor je het stromen op de achtergrond, Marcel? Ja, zeker. Dat klinkt toch wel spannend. Want het gaat hier wel, ge het gaat wel gewoon door. Theo Weijers van Staatsbosbeheer, de boswachter hier. Dit water, dat is het snelstromende water? Ja, dat is het water wat uit de Rijn hier nu binnenstroomt. En we staan hier in een natuurgebied van, van Staatsbosbeheer. Dat is ongeveer 250 uh, hectare groot. heet de Oude Waal, met daarin uh, de Vlietberg. Ja. Ben je er uh, geweest vanochtend? Ja, klopt. <laughs> nou, het is was het woord voor vluchtbergen. Hoger gelegen deeltes in, uh, in een uiterwaard... die heel belangrijk zijn voor bewoning vroeger. Nu nog ja. steeds natuurlijk. Er zijn die buiten dijks, dus het is hier eigenlijk altijd risicovol... als het water hoog staat. Precies. En uh, ja, die, die Vlietbergen die zijn ook gewoon van belang voor, uh, voor al het wild... en alle dieren die hier leven. Uh, want let wel, het water hier, het verschil tussen de laagste en de wa hoogste waterstand in de rivier, die bedraagt hier om en nabij de 6 à 7 meter. Ja. En nu staan we hier onderaan het dijkje, vlakbij dat water wat hier binnen stroomt. Ja. Kunnen we hier morgen nog staan? Nee, dit uh, stroomt vertraagd binnen. Dus uh, dit gaat nu, uh, dit ligt achter de zomerkade. Dit gaat vandaag ongeveer, uh, hier gaat ongeveer 2 meter uh, het water nog stijgen. Wat okay. zwemmen. En dat wordt zwemmen. Dat betekent ook een heleboel voor de dieren die hier leven. Uh, de bevers die zoeken zo langzamerhand de hoger gelegen deeltes op. Dat geldt ook uh, voor de muizen. Je ziet hier ook uh, de meeuwen volop fourgeren langs die kant. Er komt ook dat de wormen daar naar boven komen door dat wassende water. Ja, en die meeuwen. Die lekker land voor hen. Precies, die ja. hebben een gedekte tafel, die, uh, die profiteren daarvan. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, de torenvalk, de buizen, maar ook voor een aantal andere meeuwensoorten die fourgeren op die muizen die allemaal naar die hoger gelegen deeltes toe gaan. Vraag het... Enorme aanpassing van de dieren hier. Als je hier uh, uh, morgen komt en het water is hier uh, doorgestegen, dan uh, kun je meemaken dat zelfs uh, hazen, konijnen en bevers gewoon in de bomen, in de takken, gewoon liggen om, uh, om ja, zeg maar, te, te overleven. Wat blijft er genoeg groen over voor al die dieren? Of wordt op een gegeven moment het water ingeduwd door de soortgenoten? Nou, er zijn plekken uh, waar eilanden ontstaan... en als het water daardoor stijgt, dan wordt het gewoon water. Dan moet je kunnen zwemmen om daar weg te komen. Op andere plekken hebben we het zo gedaan... want er leven in dit gebied natuurlijk ook in 200 grote grazers. Vooral koningspaden en, uh, en runderen. En daar hebben we allerlei technische maatregelen voor genomen... dat die zelfs naar de binnendijkse gebieden kunnen... door middel okay. van de veeroosters die hier liggen. Ja. Dus die steken gewoon... zeg maar, maar de weg over. Die gaan binnen Dijks verder met gazen. En als het water dan weer zakt, dan trekken ze weer terug naar de buitendijkse gebieden. Precies. Maar heeft u het nu extra druk met uw collega's hier? Bent u nu vooral aan het redden en zorgen dat het niet te erg wordt? Nou, we hebben natuurlijk wel uh, zorg voor de dieren. We vinden het belangrijk dat de dieren die bijvoorbeeld in de uiterwaarden... op de hoogwatervluchtplaatsen staan, want die zijn heel belangrijk... dat die daar uh, zeg maar genoeg te eten hebben. Dus we hebben genoeg voer neergezet dat als die beperkte ruimte... als daar het voer opraakt, dat we ze kunnen bijvoeren. En we hebben er natuurlijk voor gezorgd dat, die, uh, dat een groot deel van die is, zeg maar een, een 150... Dat die nu binnen Dijks veilig lopen. Ja. Dat zijn de eerste maatregelen die we doen. En daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de mensen die uh, zeg maar op de Vlietberg wonen ja. ook weer ja. veilig binnen Dijk kunnen komen. Dus daar hebben we een pad voor opengemaakt. Ja, precies. Ik heb er overheen gelopen. Nog dank voor uw moeite van gisteren en eergisteren. Om het allemaal uh, vrij te kappen. Want normaal gesproken is dat weggetje begroeid. Ja. En nemen mensen gewoon de geasfalteerde weg. Maar ja, het is niet meer bereikbaar door het water. Hè? Nee, precies. Ze hebben dus een aantal mogelijkheden om bij hun huis te komen. Naarmate het water gaat stijgen. Ja, houdt het op een gegeven moment op. En dan moeten ze zelfs met de boot aan de dijk komen. En de boswachter, heeft u ook zijn eigen boot? Wij hebben ook een eigen boot maar wij gebruiken die niet voor transport voor de mensen tenzij ze echt in nood zouden zitten. Dan zouden ze wel helpen. Uh, maar dat is ze vooral zelf in. Want ze wonen hier al tientallen, honderden jaren op zo'n vlietberg. Dus die mensen ja. weten wel hoe dat werkt met dat wassende water. En voor u is het ook gewoon genieten, toch? Al dat water. Het is toch een prachtig gebied hier? Ja, dit, uh, dit is een fantastisch mooi natuurgebied. Het is uh, zeg maar multifunctioneel. Nu moet het vooral water herbergen. Straks in het voorjaar dan zit hier gewoon, broedt hier de roerdomp. En uh, misschien krijgen we straks nog wel een beetje ijs. En dan gaat Nijmegen, want zeg maar, het gebied ligt onder de rook van Nijmegen, die zijn dan oh, hier volop schaatsen. aan schaatsen. Ja. Nou, ja. Tegen die tijd komen we gewoon weer terug om te kijken. En nu maar eerst maar even genieten van het water, want dat is het ook gewoon, Marcel. Genieten. Geniet in de Gelderse ooipolder met Karen Albers. Leuk was het thuis vroeg opstaan. Ik <laughs> nou, beveelt veel best zeker, nou. als je lekker buiten mag zijn en de uh, zon ziet opkomen. Dan gaan we morgen weer. <laughs> we kijken wel even. Karen Albers hoorde u uh, vanuit de ooipolder, zoals gezegd. Oh. Het is de laatste dag in de Tweede Kamer voor Femke Halsema. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Helene Gees met een drukke ochtendspits en gladheid die gladheid dat, dat valt reuze mee. Op de meeste plaatsen is het uh, boven nul. Maar het regent wel op de meeste plaatsen. En daardoor is er uh, dus een behoorlijk drukke ochtendspits ontstaan. De files worden nu langzaam korter. Behalve dan op de A1. Daar staat van Hengelo naar Apeldoorn nog steeds 18 kilometer... tussen de afrit Markelo en Deventer. Er is daar een aanhanger geschaard... waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden... via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28... Verder veel vertraging op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid... 7 kilometer door een aanrijding. En het is druk op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Kwart over negen geweest. Medogenloos treden de troepen in Tunesië op tegen mensen die demonstreren tegen het regime van president Ben Ali. Afgelopen weekend doden de politie veertien betogers. Die laten zich niet ontmoedigen, ze blijven demonstreren. Daar ga ik over praten met buitenlandredacteur Mustafa Oepi. Uh, Mustafa, goedemorgen. Is dit het einde, het begin van het einde van het regime van Ben Ali? Nou, dat valt moeilijk te, te voorspellen. Uh, het regime van Ben Ali is een buitengewoon repressieve regime. Het treedt met harde hand op uh, tot nu toe. Uh, maar aan de andere kant uh, moet je wel uh, vaststellen... dat demonstraties nu al meer dan drie weken duren. En uh, Ben Ali neigt er toe om aan de ene kant heel hard te willen optreden... maar aan de andere kant ook de demonstranten tegemoet te komen... door allerlei beloftes te doen. Uh, je ziet eigenlijk wel dat in de 23 jaar bewind van Ben Ali... dat hij nu wel heel erg in het nauw is en dat hij... Uh, dat hij eigenlijk niet weet hoe hij om te gaan met de situatie. Juist omdat hij de afgelopen 23 jaar de situatie onder controle heeft gehad... maar nu duidelijk de, ja, de demonstranten niet meer pikken... en niet alleen maar demonstreren om uh, uh, uh, werk te krijgen... maar ja. eigenlijk ook het regime zat zijn. Ja, is het voor het eerst dat hij zoveel uh, tegenspraak krijgt vanuit de bevolking? Ja, dat is uh, heel erg opmerkelijk wat we nu zien in Tunesië. Tunesië geldt in de Arabische wereld, dat wordt ook uh, zo gekschierend gezegd... als meest volgbare... Uh, volgens samen bevolking in de Arabische wereld. We weten ook niet zoveel van. Je hoort nee. niks, hè, behalve dat je er op vakantie kunt gaan. Het is een vakantieland, dat, uh, zo staat Tunesië bekend in, in, in het buitenland. Maar het is een buitengewoon poli uh, sterke uh, politiestaat. Een repressieve regime uh, die met de harde hand zijn eigen bevolking uh, onderdrukt. En je merkt toch dat... Dat nu de, de Tunesische bevolking, het, eigenlijk het regime, zat is. Tegelijkertijd groeiende uh, jongere bevolking. Uh, je moet niet vergeten dat Tunesië uh, uh, telt zo'n uh, zo 60%, uh, 65% van de bevolking bestaat uit jongeren onder de 25 jaar. Hm? die alleen maar schreeuwen om een, om een beter perspectief. die het regime tot nu toe niet heeft kunnen bieden. Is dit aangezet door de oppositie? Nee, merkwaardig genoeg eh, is dit niet het werk van de oppositie. Dit is vooral het werk van werkelijk een, een, een, een eenling die geweest is... die heeft zichzelf in brand gestoken... omdat hij niet met zijn groente- en fruitkarretje eh, op de, zeg maar, zijn producten mocht verkopen. Uh, hij is een gediplomeerde student zoals talloze uh, Tunesische uh, jongeren. En uh, de, nou, die jongen is inmiddels uh, overleden aan zijn verwondingen. Maar je merkt dat dat een, de trigger is geweest voor oh. een serie van demonstraties. En dat geeft eigenlijk een beetje aan ook dat, ja, uh, dat de, de, de Tunesische bevolking. Nou ja, die, de geest is uit de fles, zoals ze nu ook zeggen. Ja, Ik bedoel, de Tunesiërs zijn niet langer bang om de confrontatie aan te gaan met het regime Tunesisch. Nee, er, er is ook niet veel oppositie, hè? dus het moest ook uit de bevolking zelf wel komen. En Ben Ali, voor het eerst mee geconfronteerd dan met dit soort oppositie... hij moet daar toch ook wel iets mee doen? Ja, nou, je merkt nu dat hij eigenlijk totaal niet meer weet hoe mee om te gaan. Gisteren zei hij bijvoorbeeld ook in een toespraak uh, voor de Staatstelevisie... zei hij van, ja, degene die deze demonstratie organiseren... dat zijn allemaal terroristen, het is het werk van het buitenland. Maar ja, de bevolking pikt dat uh, argument niet. En je merkte ook... Uh, dat de oppositie nu op dit moment, die niet, in, in, die niet in, het, in, in het land zelf op dit moment aanwezig is, maar in het buitenland, dat die ja, nu ook bezig is om vooral die massa, de, de demonstraties te mobiliseren, ja. om die demonstraties maar vooral aan de gang te laten houden, zodat er het regime verder onder druk komt te staan. Ja. Wat betekent dit voor de regio? Want je gaf het net zelf al aan. De buren dachten allemaal, Tunesië, daar hoeven we verder niet zoveel rekening mee te houden. Daar blijft alles wel rustig. Maar dat is dus opeens niet meer zo. Geeft nou, dat het bord, onrust? Nou, het, het borrelt behoorlijk in de regio. Met name in de, uh, de landen, uh, Tunesië, uh, Marokko, Algerije. Zelfs in Libië. Egypte, dat kennen oh. we al met de demonstraties. Ook in Libië durven ze Ook aan. in Libië zijn er skro, uh, kleinschalige demonstraties. Daar horen we weinig van. Ik ben net terug uit Marokko. En daar uh, zag ik de afgelopen in de zomer met name... Uh, maar ook de afgelopen weken zijn er bijna dagelijks demonstraties... voor het parlement, voor het Marokkaanse parlement. Dat zijn vooral ook jongeren die demonstreren voor meer werk. Uh, het Marokkaanse, uh, de Marokkaanse regering is, die pakt het wat handig aan. Die gaat niet hard optreden. en Laat die demonstraties gewoon als het ware gewoon plaatsvinden. Ja. Maar je merkt dat tot ontvredenheid, met name onder de jongeren in die Maghreb landen, steeds toenemend. En de regering weet eigenlijk... Niet hoe daarmee om te gaan. Nee, en uh, terug naar de Tunesië regering. Daar uh, treedt hard op. Uh, veel doden vallen er ook. Oh, 14 doden gevallen. Sluit nu scholen en universiteiten. De vraag is natuurlijk. Houden die demonstranten dat vol? Nou, ik sprak gisteren een aantal mensen in Tunesië. En uh, de, de, de hoop is dat die demonstraties verder uh, uh, groeien. Dat is, dat is wat men graag wil. Met name ook onder de jongeren. En wat je ziet is dat sociale media nu een belangrijke rol begint te spelen. Niet de oppositie, ja. die daar niet is, uh, organiseert die demonstraties. Maar vooral jongeren die communiceren via Twitter, Facebook. En uh, het is ook niet voor niks dat de regering, de universiteit en scholen sluit. Omdat de samenscholing daar, het organiseren van die uh, demonstraties, ook daar plaatsvindt. Dus je merkt nu dat de regering alles aan doet om die demonstraties een halt toe te roepen. Ja. Maar of het gaat lukken, is maar de vraag. Het is belangrijk voor de jongeren dat het ook naar buiten komt. Onder andere via Absolut. jou. Absoluut. Mustafa Hoekie, onze buitenlandredacteur, die dat daar volgt in Tunesië. Hartelijk dank. Volgens Geen Stijl was ze de reden waarom rechtse mensen... misschien heel ooit nog wel op GroenLinks hadden willen stemmen. En vandaag neemt ze afscheid van de Tweede Kamer. GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema. Politiekverslaggever Wilco Boom. Uh, Wilco nog even, waarom ging ze ook maar weer weg? Ja, ze vindt dat haar werk erop zit. Uh, GroenLinks staat er goed voor. Het was toch al haar laatste periode in de Tweede Kamer. En ze wil haar opvolgster Jolanda Sap alle ruimte geven om zich te ontwikkelen en een eigen profiel te krijgen. Zodat die er bij volgende verkiezingen eh, bekender is dan nu. Want ja, nu is Sap nog onbekend, want Halsema is het eh, na twaalf en half jaar Kamerlidmaatschap... waarvan acht jaar fractievoorzitter, is zij natuurlijk het, het boegbeeld van GroenLinks. Sejan Detail is misschien nog dat eh, Femke Halsema jaren geleden het tussentijds vertrek van een Kamerlid nog kiezersbedrog noemde, terwijl mm -hmm. ze nu dus uh, ruim een half jaar na de verkiezingen weggaat. Ze ziet het nu kennelijk anders en dat is kennelijk een geval van uh, voortschrijdend inzicht. Voortschrijdend inzicht, ja. Wat, wat schetst ze nog even? We kennen het natuurlijk allemaal. Wat uh, is, was, Femke Halsema voor politica? Nou, toen ze begon was ze vooral op justitieonderwerpen gericht en totaal gespeend van relativeringsvermogen. Ze stikte soms bijna van verontwaardiging als GroenLinks weer eens geen gelijk kreeg van bijvoorbeeld toenmalig staatssecretaris van Justitie Job Cohen in debatten over de Vreemdelingenwet. Maar... Halsema is uitgegroeid tot een van de allerbeste kamerleden van dit moment... en ook een van de allerbeste debaters. Ze is scherp, gericht op de inhoud en soms ook buitengewoon geestig. Zij en haar collega Pechtold van D66 waren het... die de afgelopen jaren het bloed onder de nagels vandaan wisten te halen... bij premier Balkenende, bijvoorbeeld over de oorlog in Irak. En Halsema was ook een van de weinigen die met Pechtold en oud-PVDA-leider Wouter Bos... in het debat opgewassen was tegen Geert Wilders. Hmm, maar heeft ze ook daarmee met haar verbale kwaliteiten iets weten te bereiken? Nou uh, ja, het is het lot van elke oppositiepartij natuurlijk. Op het beleid van de kabinetten heeft ze niet heel veel invloed gehad. Maar ze is er aan de andere kant wel ingeslaagd GroenLinks behoorlijk te veranderen. In de beginjaren was GroenLinks toch een beetje een ouderwetse linkse partij. Een beetje drammerig. Een partij die de staat voor het geluk van iedereen verantwoordelijk hield... En ja, dat is toch echt wel anders geworden. Het is een veel liberalere partij geworden die zich ook inzet voor uh, zelfstandigen. Voor jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. En een partij waarmee over versoepeling van het ontslagrecht te praten valt. Uh, en ook ja. over een politiemissie naar Afghanistan. En een partij ook die sterk opkomt voor individuele vrijheden van burgers. En dat zijn toch wel allemaal veranderingen die... Um, waar, waar Femke Halsma een grote rol in heeft gespeeld. Ja, je geeft het al aan. Dat is een beetje het lot natuurlijk van de oppositie voeren. En dat had ze toch graag eh, als slot van haar carrière ook anders gezien. Hè? Ze had toch mee willen regeren. Ja, en um, wat dat betreft is ze niet geslaagd. Ze is er niet in geslaagd van GroenLinks een regeringspartij te maken. En dat was wel haar grootste ambitie de laatste jaren. Bij de formatie van 2006 was er wel een kans in het kabinet met het CDA en de Partij van de Arbeid dat toen geformeerd werd. Maar die kans heeft ze toen niet goed opgepakt. Dat is haar binnen de partij ook wel kwalijk genomen. Overigens zag het CDA dat ook niet zitten. Dus het is maar de vraag of het was gelukt. Maar het was in elk geval Halsema zelf ook die de kans liet lopen. Ja, en dit jaar is het weer niet gelukt. Maar dat valt haar deze keer niet te verwijten. Want nu was het toch vooral Mark Rutte die een rechtskabinet wilde. Goed. Wat kunnen we nou concluderen? Is ze een succesvol partijleider geweest? Nou, voor, bij GroenLinks vinden ze dat ongetwijfeld wel. De ja. partij is onder haar leiding vernieuwd. Uh, die staat er goed voor. De partij heeft ook uh, heel veel leden gekregen de afgelopen jaren. Ze hebben vorig jaar gewonnen bij de Europese verkiezingen, bij de gemeenteraadsverkiezingen uh, en bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar ze heeft de partij uh, deels door dat eigen optreden in 2006 dus niet in het kabinet gekregen. En het wordt nog wel eens vergeten deze dagen. GroenLinks is nu kleiner dan de partij was in 1998. Hmm. Want onder haar voorganger Paul Roosemuller had GroenLinks toen elf zetels in de Kamer en nu tien. Goed, vandaag nemen ze afscheid. Dat zal wel niet helemaal onopgemerkt blijven, denk ik. Nee, zeker niet. Er wordt officieel afscheid genomen. Haar afscheidsbrief wordt voorgelezen. En er zullen ongetwijfeld nog veel mooie woorden aan haar adres worden gesproken in de Kamer. Wilco Boom in Den Haag. Tom, tot slot van dit Radio 1 Journaal nog voetbalnieuws. Want de Braziliaanse voetbal Ronaldinho zet zijn carrière definitief voort bij Flamengo uit Brazilië. En hij verlaat dus het Italiaanse AC Milan voor een club in zijn vaderland. Daar ga ik over praten met Emiel Schelfis, voetbalverslaggever en kenner van het Italiaanse voetbal. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Komt dit nog onverwacht? Nee, dit was al een tijdje aan de gang hè. Ik heb... Uh... Een beetje oneerbiedig laat zelf ook gezegd dat Ronaldinho een beetje tot de warming-up-act was verwoorden. Ja. Dat je mensen in de Amsterdam Arena die hem bij de wedstrijd tegen Ajax ook daarvoor af bezig hebben gezien, die hebben het daar nog wel over. Dus met andere woorden je zou zeggen, in de amusementswereld die het voetbal een beetje is geworden... Zou je zeggen zou hij nog wel een rol hebben, maar het gaat natuurlijk wat te ver om hem op, uh, voor die basis op een uh, nogal heftige loonlijst te houden. Nou, tijdens die warming-up zag je dat hij het nog wel kon. Waarom kwam dat in die wedstrijden er niet meer nou, uit? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wat anders dan wat trucjes met een bal doen of uh, daadwerkelijk uh, tegenstanders voorbij snellen en uh, voor beslissingen zorgen. En maar en het is toch nog een jonge, jonge vent relatief? 30 jaar, ja, maar die Brazilianen die slijten hard in Europa. Nou. Hè. Die, ja, dat, was... uh, dat is uh, ook wel een beetje een wet geworden. Dat hebben we natuurlijk in Nederland zelf ook al met Romario en uh, Ronaldo gezien. Uh, ja, dat, uh, je krijgt behalve uh, de speler zelf, krijg je ook meestal uh, één of twee broers erbij. Je krijgt er nog een paar neven bij. Als het uh, meest zit ook nog wel een moeder, dus je, het is al een hele clan die overkomt. Ja, dan gaan ze ook een beetje het leven ontdekken. Uh, en dan uh, slijt het hard. En bij Ronaldinho is het de laatste paar jaar, zeker in Italië, is het hard gegaan. Dat dus Ik... was eigenlijk al op het einde bij Barcelona ja. een beetje aan de orde. toen was hij toch nog wel jong... Waarom ja, het eens is mis is natuurlijk mooi, hè? Het is wel mooi dat... Uh, op dit moment wordt natuurlijk Messi bewierd ook. Hij heeft de gouden bal gewonnen. Uh, maar eigenlijk was de voorganger van Messi was natuurlijk Ronaldinho. Die was 2005, 2006 wereldvoetballer van het jaar. En, nou, mij staat nog altijd het beeld voor ogen... dat hij in Bernabeu, uh, laat maar zeggen... heel Real Madrid voorbij snelde. Ja. En, uh, de beslissing... Uh, uh, voor zijn rekening dan in El Clasico. En dat toen Bernabeu opstond en voor hem klapte. Nou, als je als speler van Barcelona voor elkaar krijgt om uh, applaus te krijgen. Ja, maar een grote. Uh, in Madrid, ja, dan behoor je wel tot de categorie uh, supergroot. Ja, en toch was die omslacht er opeens. Want het een of het andere seizoen presteerde die niet meer. wat was, Is er een oorzaak aan te geven? Nou ja, je, ik heb dat in, natuurlijk in Italië heb ik dat letterlijk. Bijna met de week heb ik hem gezien, zien, eh, zoals je hem in Barcelona sportief zag groeien, zag je zijn lichaamsgroei. Uh, hij werd dikker in uh, Italië, misschien dat hij iets met de pasta te maken had, maar in ieder geval hij werd dikker en dikker. en uh, ja, hij, hij was niet meer zo soepel in de heupen, misschien was hij ook wel minder gemotiveerd, want dat eh, gaf ik net al een beetje aan. Ze raken letterlijk uh, ook een beetje volgevreten in Europa, ze verdienen natuurlijk zo ontzettend veel geld. Uh, en iedereen profiteert er dan weliswaar van mee. Maar goed, ze leiden een soort leven ja, als, als prinsen in, een, in hun eigen kasteel. En ja, op een bepaald moment uh, is dan de honger ook letterlijk op. En dan hebben ze ook al, in dit geval met Ronaldinho ook echt alles gewonnen wat er maar te winnen valt. En, ja. uh, het, is, ja, het, is, het is wel ironisch, he, want heel af en toe zag je het nog bij hem. Exact een jaar geleden uh, speelde Milan bij Juventus uit. En nou is Juventus ook niet helemaal meer het oude Juventus. Maar toch, daar zorgde hij in zijn eentje voor een 0-3 overwinning. Dus met andere woorden, dat was een soort hoop van nou ja misschien dat hij dan toch nog dat er dan toch nog iets gebeurt waardoor hij dat krijgt. Leonardo, een Braziliaanse coach, was er aangesteld. Maar het bleek allemaal uitloop. En uiteindelijk ja, was dit onvermijdelijk. Maar goed, laten we één ding niet vergeten: dat hij gaat wel terug naar Brazilië. Maar ook daar is een enorme strijd om uh, heeft daar om hem plaatsgevonden. Want uiteindelijk is toch ook de ploeg met het meeste kapitaal uh, uh, de ploeg geworden, Flamengo. Waar hij naartoe gaat. Het andere woorden, ook daar zal hij niet echt, uh, laten we zeggen, kunnen afbouwen. Nee. Dat, dat wil hij dan blijkbaar ook niet. Nee. Nou, ja. dan is de, de truc om op een hongerloontje te zetten. Ja, nou, dat, hij, heeft al, hij heeft al zoveel verdiend, de, de, daar komt honger niet meer bij, bij kijken. Nee. Bovendien, Zoals je ongetwijfeld weet, uh, Brazilië is uh, echt een booming economy... Ik heb in Zuid-Afrika tijdens het voorbije WK met een aantal uh, Braziliaanse zakenmensen kennis mogen maken... die daar waren op uitnodiging om te kijken hoe dat gaat straks uh, bij het volgende WK. Want dat wordt uh, gehouden in ja, Brazilië. Ja. Waar Ronaldinho trouwens over heeft gezegd dat hij daar nog bij wil zijn. <lacht> Moet nu afronden, Emiel. Ijdele hoop, Maar om aan te geven, ja, al die mensen die daar naartoe gekomen waren in Zuid-Afrika... waren allemaal met hun eigen vliegtuig even gekomen, even ja. voor twee dagen. Dus... Ja, er zit daar heel veel kapitaal, er, ja. zit daar, er zit daar heel veel ambitie. Dus ik ben echt benieuwd hoe zich dat gaat verhouden. Want ja. zie het geval Robinho, die was ook teruggegaan ja, nee. vanuit Manchester City. Maar die is weer heel snel terug naar Europa gekomen. Ja. Overigens naar AC Milan, maar dit terzijde. Dus met andere woorden, ja of Brazilië nou weer het uh, beloofde land is voor Ronaldinho, dat moet maar blijken. Ik, ja. ik hoop dat hij, want dat verdient hij natuurlijk wel. Hij verdient natuurlijk het grootst mogelijke respect. Want we hebben van hem genoten. De laatste jaren dan iets minder, maar daarvoor natuurlijk heel erg. Emiel, ik hoop wel echt dat hij wel een nog een aardige ja. voetbaltoekomst tegemoet gaat. Ik, ga ik ga je doorschaken naar Sven Kokkelman. Die wil vast nog iets weten over <laughs> Braziliaanse voetbal. Hij gaat trouwens 7 ton per maand verdienen bij ja, dus mee we niet met hem. Nee, daarom. Dankjewel, Emiel okay. Schelfies. Over Ronaldinho's en carrière die hij voorzet in Brazilië. Sven Kokkelman. Goedemorgen, gaat het myself. over voetbal ook bij jou? Nee, we zijn wel in Italië, want nou. bij Fiat hebben ze de democratie uitgevonden. Werknemers mogen in een referendum stemmen over hun eigen arbeidsvoorwaarden... maar als ze niet instemmen met de bedrijfsplannen... dan verdwijnt het hele bedrijf naar lage lonenlanden. Mm. De schuldhulpverlening maakt zich grote zorgen over de ruzie... tussen het Rijk en gemeente over de hulp aan mensen met schulden. En wanneer wordt gamen of computeren een verslaving? De eerste Europese hoogleraar mediaopvoeding, heeft het antwoord. Zometeen, in goedemorgen Nederland met enige vertraging. Eerst nu het nieuws. Vijf voor tien beginnen. Ja, hier is Doorhout, nergens Doorhout. Radio 1. Het NOS-journaal. Ik hou het kort, één minuut. Minister Opstelte komt met een wetsvoorstel waarmee het mogelijk wordt kentekens die zijn gefilmd of gefotografeerd bij cameracontroles vier weken te bewaren. Nu mag dat niet, maar de pakkans wordt groter als de kentekens wel bewaard worden, zegt Opstelte. De Australische stad Brisbane wordt rekening gehouden met de ergste overstroming in 36 jaar. De Brisbane River, die door de stad slingert, dreigt buiten zijn oevers te treden. Bewoners in het centrum van de stad moeten hun huis zo snel mogelijk uit. Ten westen van Brisbane, bij de stad Toowoomba, worden na een vloedgolf nog 70 mensen vermist. De bedrijven Vopak en NIBC willen een grote opslagterminal voor olieproducten bouwen in de Eemshaven in Groningen. Het gaat om een miljoeneninvestering, waarbij 11 grote tanks en een aanlegplaats voor zeeschepen worden gebouwd. Europese landen kunnen de tanks gebruiken om olievoorraden op te slaan. En Nederland was vorig jaar meer in trek bij buitenlandse toeristen. Vergeleken met 2009 was er een stijging van 11 procent. 11 miljoen toeristen bezochten vorig jaar Nederland. Dat is bijna net zoveel als in het recordjaar. Dat was 2007. Blijkt allemaal uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANDB Verkeersinformatie. Na een drukke ochtendspits worden de files nu langzaam korter. Bij elkaar zaten nog zo'n 180 kilometer... Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat de langste file... tussen de afrit Lochem en Deventer, 15 kilometer. Er zijn er twee rijstroken dicht... omdat daar een aanhanger is geschaard van een vrachtwagen. De weg gaat waarschijnlijk zo rond kwart voor tien weer open. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Heemskerk en kanaalpunt 17 kilometer. De A12, Den Haag-Utrecht, tussen Gouda en Nieuwerbrug, 7. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft nog 3 kilometer... En een lange file nog op de A27 van Gorkum naar Utrecht... tussen Noordeloos en Houten, 17 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Nederlanders met schulden zijn de dupe van een ruzie tussen gemeente en het Rijk. Fiat personeel in Turijn moet in een referendum stemmen over de eigen arbeidsvoorwaarden. Een aantal opnames van TBS'ers in isoleercellen is gehalveerd door de nieuwe anti-agressiemethode... en het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is 4 over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. <truimus> Marcel Dekker is vanochtend in Koenvoorde, Drenthe. Ja, maar veel van het rollend militair materieel dat in Afghanistan werd gebruikt, wordt ontmanteld en schoongemaakt. Nou, wat je dan allemaal tegenkomt, dat horen we zo meteen. De reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen -nederland Nederlanders met schulden dreigen de dupe te worden van een ruzie tussen gemeente en het Rijk, terwijl intussen het aantal mensen met schulden snel stijgt, stelt de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren. Joker de Kok, Goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van die vereniging en manager van de gemeentelijke schuldhulpverlening in Tilburg. Eerst even die ruzie, waar gaat die precies over? Die gaat erover dat de wet die in uh, het wetvoorstel nog steeds niet behandeld is van... Uh, even opnieuw. Vorig jaar zou er een uh, wet uh, in, van kracht gaan die de gemeentelijke schuldhulpverlening regelt, waardoor mensen uh, binnen vier weken een aanbod krijgen voor schuldhulpverlening wanneer ze zich melden. Ja. Die wet is nog steeds niet in behandeling genomen en de VNG uh, heeft zijn steun aan het wetsvoorstel ingetrokken, omdat zij uh, geconfronteerd worden met een bezuiniging van 20 miljoen... en zeggen van, nou, wij willen geen aanbod inrichten... wanneer we tegelijkertijd een bezuinigingsopdracht krijgen. Juist, dus doordat uh, laten we zeggen, gebakkenlij tussen Den Haag... en de uh, Vereniging Nederlandse Gemeenten... worden de mensen met schulden nu de dupe? Dat risico bestaat wel, ja. Bestaat het risico erg belangrijk. of is het al zo? Uh, nu nog niet, want we hebben nu nog middelen vanuit... Uh, de Rijksoverheid heeft voor 2009 of 2011... Uh, financiële middelen beschikbaar gesteld. Die vervallen per 1 januari 2012... En wanneer er dan geen wettelijke verplichting ligt, dan is de, elke gemeente bepaald dan zelf of hij wel of geen uh, middelen vrij maakt van en dan ontstaat er een probleem. Juist. Uh, en dan is iedere gemeente dus, uh, laten we zeggen, vrij om uh, naar eigen uh, inzichten aan schuldhoofdverlening te doen. Ja. Om hoeveel mensen gaat het die daar de dupe van dreigen te worden? Nou, 1,9 miljoen mensen die kampen met betalingsachterstanden. Dat betekent dat 1 op de 4 huishoudens dus betalingsachterstanden heeft. Als we kijken naar de cijfers van 2009, toen hebben zich 56.000 mensen gemeld... die echt een schuldregeling nodig hadden omdat ze dermate financiële problemen hadden... dat ze er niet meer uitkwamen. En de gemiddelde schuldenlast is 33.000 euro, waar mensen mee kampen. Dus dat is fors. Zeker als je een laag inkomen hebt, dan kom je er nooit meer uit. Ja, maar u zegt net, één op de vier gezinnen heeft een betalingsachterstand. Dan zit je nog niet meteen in de schuldhulpverlening, toch? Nee, nee. Het is belangrijk dat uh, mensen de mogelijkheden hebben om betalingsachterstanden te regelen. We zien wel dat de complexiteit van de regelgeving dusdanig toeneemt dat steeds meer mensen echt... in uh, problematische financiële problemen komen. Ten opzichte van 2009 signaleren we in 2010 een stijging van 10% problematische schulden. Nou, als het doorgaat, dan uh, maak ik me ernstig zorgen waar het naartoe gaat. Ja, want als die gemeenten dus vervolgens, uh, laten we zeggen, naar eigen inzichten kunnen helpen, betekent dat dan ook dat ze het slechter gaan doen? Het risico bestaat dat in het kader van de bezuinigingen de gemeenten alleen uit gaan voeren wat wettelijk verplicht is. Ten aanzien van financiële problematiek is er geen wettelijke verplichting. Dus er is. Uh, geen zorgplicht van de gemeente om mensen met financiële problemen te helpen. Nou, als je ziet hoe enorm grote bezuinigingen er op de gemeente afkomen... dan moeten er keuzes gemaakt worden. Ja. Bij schuldhulpverlening gaan de kosten voor de baat uit... dus het rendement is niet direct zichtbaar. Dus de mogelijkheid bestaat dat gemeenten gemeente andere keuzes gaat maken. Ja, maar goed, daar hebben ze misschien ook wel een punt... want ze worden onder druk gezet door het Rijk en ze krijgen er geen geld voor. Ja, de lobby op zich natuurlijk vanuit de gemeente richting Rijk is, is... Ik heb er ook begrip voor dat die lobby er is. Maar ik kijk vooral naar het belang van de individuele cliënt... die zich meldt bij de loketten. En er moet wel duidelijkheid komen. Er moet ook gewoon geld beschikbaar komen voor deze... Doelgroep, want anders krijgen we een enorme tweedeling in de samenleving. Mensen die niet meer mee kunnen en mensen die nog wel mee kunnen en de mensen die niet mee kunnen. Die groep wordt steeds groter. Ja. U trekt niet voor niks nu aan de bel, want die, die uh, nieuwe wet op de schuldhulpverlening, die uh, na de val van het kabinet Balken en de controversieel werd verklaard, komt deze week, ik meen zelfs donderdag, in de Tweede Kamer. Nee, het is algemeen overleg. Dus er zijn de, de, de, kamer, de Kamerfracties gaan uh, in verband met elkaar in overleg. En er staan een aantal punten op de agenda waarvan. Uh, bijvoorbeeld het breed moratorium, een van de punten de is het plan. Het breed moratorium. Ja. Dus uh, in de nieuwe wet staan wel verplichtingen voor schuldenaars... en wel verplichtingen voor gemeenten, maar niet voor schuldeisers... Je, waardoor je ziet dat schuldeisers nog steeds zelf kunnen bepalen... of ze wel of niet meewerken aan de schuldregeling. Ja. Dan, daar, dat staat ter discussie. Mm -hmm. Het andere belangrijke item is ook het uh, landelijk informatiesysteem schulden. Ja. Als nu banken uh, een aanvraag voor een krediet krijgen... dan kunnen ze niet zien of mensen op andere plaatsen schulden hebben... die wel belangrijk zijn voor de aflosscapaciteit van mensen. Ja. Dus da daar, daar zijn we ook al fors wat jaren over aan de bakkeleien. Ja, dus de Kamer gaat donderdag wel degelijk praten over hulp aan mensen met schulden. Ja. Goed, wanneer komt die wet er wel of niet door, denkt u? Ja, de behandeling is nog steeds niet geagendeerd. Hij wordt elke keer uitgesteld. In eerste instantie zou die in 1 juli 2010 van kracht zijn, uh -huh. van kracht gaan. En toen werd de behandeling in september, toen controversieel. Toen werd het begin januari en hij is nog steeds niet geagendeerd. Ja, misschien moeten we mevrouw Jorrit de voorzitter van de VNG... maar eens naar het ministerie van Financiën dan, of naar het ministerie van Middellandse Zaken... om te praten daar met de betreffende ministers. Um, het zou tijd worden in elk geval dat er duidelijkheid komt. Is uw boodschap in ieder geval. Joker de Kok, ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Het is erop, of pardon, ik neem de verkeerde tekst ter hand. Iedere dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u bijzonder interesseert. Tijdens de brand in Moerdijk waren de verschillende hulpdiensten... werkzaam in speciale beschermende pakken in allerlei kleuren. Blauw, rood, groen en geel. Is de brandweer, de politie of een andere hulpverleningsdienst... aan zo'n kleur in zo'n pak te herkennen? Wiet Kerkhoven van de gemeente Breda heeft het antwoord. Um, dat is uh, soms het geval, maar dat is niet het hoofddoel van die pakken... Waar je te maken hebt met de normale uniformen van politie, eh, brandweer, GGD zijn ze voor het publiek herkenbaar. En dat is ook de functie van hun kleding. Maar zodra mensen speciale dingen moeten doen, zoals onderzoeken in een gevaarlijke omgeving, dan doen ze beschermende pakken aan. En dan gaat het puur om de functie van die pakken en niet om eh, zeg maar representatie, vertegenwoordiging namens.. Politie op brandweer. Uh, en dat je de mensen gewoon ziet als hey, mensen die specialistisch werk doen. En dat kunnen ook particuliere bedrijven zijn. Dat loopt allemaal een beetje door elkaar. Maar er zit altijd heel veel structuur in. Al dus, Wiet Kerkhoven van de gemeente Breda. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. voor uw minuut. Ranking de nieuws. Terug nu naar Koevoorde. Tussen de herrie van het defensiemateriaal, Marcel Dekker. Ja! Ah, het valt wel mee, want hij rijdt naar binnen toe. Uh, op bezoek bij het materieel logistiek peloton Koevoorde. Een terrein, een industrieterrein eigenlijk, tegen de Duitse grens aan. Ook de plaats. Ja, wat krijg je van dat gescheel? Dan gaat de verbinding weg. Marcel, even opnieuw. We horen ja. je ben ik weer in beeld? Ja, nou, dat weet ik niet. In ieder geval wel op de zender. Ja. Oké, okay, het valt me wel op dat elke keer als ik bij Defensie ben... dat die verbindingen niet blijven staan. Nou ja, goed, daar zullen we het later even over hebben. Um we hebben het over rollend militair materieel. Dat wordt hier in Koelvoorde uh, geïnspecteerd. Jan Kuilder, uh, pelotonscommandant. Waar hebben we het dan over als we het over rollend materieel hebben? Dan hebben we het over ruvvoertuigen. Allerlei verschillende soorten. Voor de experts: Phoenix, uh, Vikings, I.P.R. en uh, Leopard Bergings. Maar ja. ook uh, wielvoertuigen. Uh, met name heel veel Mercedes-Benz voertuigen. Ja, en ik heb hier, uh, toen ik hier binnen reed op dit terrein, zag ik de diepladers binnenkomen. Het, uh, het stroomt, het, nou, het druppelt niet, het stroomt echt binnen. Dat klopt, maar u ziet nu twee, twee richtingsverkeer, want er gaat nu ook al heel veel containers weg. Uh, die wij dus, uh, waar het materiaal uitgehaald is en uh, die behandeld zijn. Uh, sommige containers die, uh, doen wij verder niks aan, die gaan dus door naar de vervolgbestemming. Maar uh, de. ...het beheerste en beheers binnenhalen van alle materialen. Dus het administratief goed organiseren van de goederenstromen die terugkomen. Ja, want we willen graag alles wat uit Afghanistan komt, willen we graag hergebruiken. Ik ben daarnet even in de loods geweest. Je ziet echt dat het uit Afghanistan komt. Het zit vol met zand. Klopt, klopt. Dat is inderdaad. Het is, uh, we hoeven er niks bij te vertellen. We kunnen het gewoon laten zien wat, uh, nee. waar het inderdaad wegkomt. Ja, er is nogal wat geklaagd hè, over de kwaliteit van het uh, materieel daar. Dat het heel snel slijt, dat het... Uh, nou ja, dat het niet veel langer daar had moeten zijn of je had het kunnen weggooien. Hoe treft u het aan hier in Koevoorde, dat rollend materiaal? Nou, als niet technisch expert zijnde valt ons het materiaal tot nu toe niet tegen. Nee. Natuurlijk, het is gebruikt. Kijk, ook onder normale omstandigheden heb je slettage aan materiaal. Maar op dit moment hebben wij niet de indicatie dat het echt extra slechter is dan we hadden verwacht. Nee. Voor alle duidelijkheid, hier in Koevoorde wordt niet gerepareerd. Hè? Het is zo dat, dat, u zei het al, een deel administratief het, het een en ander wordt afgehandeld. Wordt wel wat van het voertuig afgehaald bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Wat wij dus met name doen is het, het ontmantelen van de, van de materialen die dus niet organiek bij de, bij de voertuigen thuis worden. Dan kun je spreken over extra beschermde maatregelen voor, voor beveiliging. Maar ook verbindingsmaterialen die eraf afgehaald worden, die behandelen wij wel intern, die inspecteren wij hier ook intern. Wordt helemaal schoongemaakt en die gaan dan los van de, van de voertuigen die naar een herstelbedrijf gaan. Ook de, de, de verbindingsmaterialen gaan dus naar de interne herstelbedrijven binnen Defensie. Ja, want dat is het doel alles oplappen, alles hergebruiken? Tot nu toe wel. Er ja, is wel een, een schrifting gemaakt in prioriteit natuurlijk. Maar in principe alles wat terugkomt wordt ook gewoon weer hersteld. Ja. En, en, en voor de inzet weer gereed gemaakt. Er is geen militair materieel wat specifiek voor Afghanistan dan geschikt is. Maar hier in Nederlandse klimaten eigenlijk helemaal niet. Ja, maar in principe zijn het organieke materialen. Dus die, die voor de missie dan specifiek aangepast worden. Om uiteindelijk uh, ingezet te worden in Nederland. Uh, ik draai me even om. Ik zie daar op het terrein een kanon staan. Ja, de, de, maar ja A, militair, uh, niet al te intelligent op het gebied van militair materieel. Wat is dat voor ding? Dat is een uh, is, hè? dat is een Duits uh, Duitse oh, voertuig. Ja. En dat is inderdaad een gevechtsvoertuig. Uh, ja, is dat dan... ook in Afghanistan ingezet? Die, alles wat u nu uh, buiten ziet staan is u, allemaal. Uh, u, zegt Duits, u zegt Duits. Ja, dat is een Duits product. Ja? Ja. Dat, doet, dat doet u ook aan hier in Koelvoorde, een Duits materieel? Nee, nee, maar nee, dat is wel Nederlands materiaal, maar dat is een Duits product. Duitse alles. Oké, oké, begrijp het. Ja. Ja. Laatste vraag, kort antwoord graag. Ja. Um, er komt heel veel terug uit Afghanistan. Ja. Um, maar nu uh, is die politiemissie weer in beeld. En gaat er wellicht militair materieel uh, en, en personeel weer terug naar Afghanistan? Heeft u daar rekening mee gehouden? Is er nog wat in Afghanistan? Ja, er staan nog diverse materialen in Afghanistan die dus wachten op uh, terugkeer. En er is alleen in, de, in de, de flexibele planning die gemaakt is door Defensie... is een, is, is een tijdstabel gemaakt voor terugkomst. Maar de vraag is, wist Defensie al dat dit eraan stond te komen? Nee, want deze is wel rekenschap houden in, zeg maar, in, in de terugkeer uh, situatie... om eventueel mochten dus... Situatie... Ja. Ja. En... Dank u wel, Jan Kuilder, pelotonscommandant van het uh, Materieel Logistiek Peloton in Koevoorden. De functie was in ieder geval goed te verstaan. Dankjewel, Marcel Dekker. Straks via het personeel in Turijn stemt over de eigen arbeidsvoorwaarden. Eerst nu het goede nieuws. Positief News Network. wat hey, Spits, goedendag. Nou, de Hengelsportwinkel is eerder open dan verwacht. Ja. Dat is goed nieuws. We zijn uh, eigenlijk gepland om woensdag open te gaan. Ja. En uh, in principe zijn we al open. We Het ja. moet alleen nog een enkel spulletje binnenkrijgen, maar dat uh, wordt vandaag verstuurd komt van morgen en overmorgen binnen. Oké, okay, want jullie zijn verhuisd van? Uh, de Oosterhof. Ja. Naar de Kapelweg. Naar de Kapelweg, oké. Okay. En dit is een grotere locatie? Ja, dit is 200 vierkante meter en ik had uh, 65. Oh ja, dat maakt nog wel uit. Ja, dat maakt zeker nog wel uit. Ja, dus nu kun je meer hengels kwijt? Ik kan meer hengels kwijt, ik kan van alles meer kwijt. Ah, en de zaken gaan goed dus? Ja, goed. Het is een kwestie van of tevreden zijn met wat je hebt en langs maar een vastgoesten. Of juist iets neerzetten waar mensen dan denken van zo. En ik denk dat de regio hier daar wel klaar voor was, dus vandaag. Ja, voor wat meer keuze uit hengels. Ja, precies. En alle aanverwanten. En alle aanverwanten. Precies. Aars ja. en zo. Ja, ja heel veel Aars. Klopt. Oké, okay, prima. echt hey, hey, gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Tot ziens. Dag. Dag. Met Hallo. Ja. <laughs> Van wijkcentrum De Enke. Ja. Moet allemaal even wat anders, wat minder oudbollig. <laughs> en dus hebben jullie flink verbouwd. Met meer kleurtjes en ander licht en nieuwe bar neergezet. En om alvast warm te draaien was er een uh, open dag. <laughs> Het ging inderdaad van emotioneel lichaamswerk tot uh, clownscursussen. Uh, <laughs> uh... Emotioneel lichaamswerk? Ja, ik, ik doe er zelf niet aan mee hoor. Nee, maar, nee, <laughs> nee, nee, nee, nee. Dan schijn je beter tot jezelf te kunnen komen door je emoties uh, te leren uiten of zo. Oh ja. <laughs> nou, daar hebben heel ja. veel mensen baat bij. Best handig, ja. Ja, en, uh, maar goed, we hebben dus ook een dance uh, bij ons. Uh, bijvoorbeeld uh, buikdansen. Buikdansen, ja. Ja, hartstikke leuk. leuk. Ja. Is dat iets ja. voor u? Uh, nu, nee. we hebben uh, een paar maanden terug ook een poolbiljart uh, uh, neergezet. U bent goed bezig daar? Ja, we doen ons best. Bent u van Ux Nederland? Ja. Dan heb ik goed nieuws, want het dragen van Ux verhoogt de kans op een voetschimmel aanzienlijk. Oh? Met Gerbart Ik had begrepen dat jij houtkloven mooi werk vindt. Klopt. Maar dat steeds moeten bukken, dat is een beetje irritant. Nou, nee, het, het meest lastige van het kloven is dat het iedere keer op de grond valt. Dus je zet het uh, op het blok, je geeft een klap en dan vallen de twee helften aan beide kanten op de grond. Ja. Dan moet je het bukken, uh, oppakken, weer neerzetten en uh, de laatste stukjes ziet die kant altijd, want die dit jij nooit meer helemaal recht. Dus dan moet je daar iets onderschuiven waardoor het blijft staan. En het wordt steeds lastiger om zo'n klein blok te raken. Uh, dus die, bal, uh, die bel die spat alle kanten op. Uh, ik denk dat, dat uh, daar moet ik iets voor verzinnen. Ja, en dat is geworden? Ja, dat is geworden. De woodstrapper. De woodstrapper. Dus een, een soort band die je om het blok doet. Hè? Maar je kan het ook met uh, verschillende kleine blokjes doen. Als je wat minder dikke stammetjes hebt, dan kun je een stuk of vijf of uh, zeven of zoiets kun je dan bundelen. Pak je bij elkaar en dan uh, zet je ze, zet zit een handvat aan, dan zet je ze zo in één keer op het hakblok. En dan vervolgens kun je dus kloven. Zonder dat het houdt dus alle kanten op uh, spat. Het blijft gewoon bij elkaar. Ja, je voorkomt dat je gewoon twintig keer moet bukken per, uh, per blok. Ja. ja. Van het goede nieuws was Kaljoh. Fais pas ta lumière, ça me nee. fait mal aux yeux. Ferme les paupières, tu nous verras bien mieux. T'aimes un champ bataille, les cheveux défaits, dans un vieux chandail, c'est fou comme tu me plais, j'ai mot naturel, au réveil matin, les yeux en sommeil, le cœur sans fond de teint, mais j'aime pas comme tes belles, ça me fait du mal, t'es bien trop sensuelle en femme fatale. J'aime pas comme tes peines, ça me fait du mal, t'es surnaturel en pas normal Quand tu fais la l'appel ça me fait du mal Je te vois infidèle en femme fatale J'aime pas comme tes pelles ça me fait du mal T'es surnaturel en pas normal J'aime mon champ de paille Les piétons Le foin En épouvantail La main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 Elle a Je te vois en femme fatale J'aime pas quand belle, ça me fait du mal Tes pas normal Je en mélodie en quelques accords Papa, ma mais... j'aime pas comme t'es belle, ça me fait du mal. T'es bien trop transensuelle, femme fatale. J'aime pas comme t'es belle, ça me fait du mal. T'es surnaturelle pas normal. Quand tu fais la pelle, ça me fait du mal. Je te vois fidèle, femme fatale. J'aime pas comme t'es belle, ça me fait du mal. T'es surnaturelle pas normal. Je te vois fidèle, femme fatale. Suarez van de Radio cd van deze week bezong een trouwe sensuele van fataal in Comtebelle. Het is acht minuten voor tien. We gaan naar Italië. Het is de, of de ronde daar voor werknemers van Fiat. In Turijn gaan ze deze week niet akkoord met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Dan dreigt de Italiaanse autoproducent de productie naar andere fabrieken in het buitenland te verplaatsen. Het Zedek, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Rome... Fiat organiseert een referendum over die arbeidsvoorwaarden... maar ze moeten dus wel massaal uh, ja stemmen... anders dan her, ver, vertrekt de hele handel richting Polen of zo. Ja, nou niet Polen, naar Canada. Dat heeft ah. uh, Mark Jonne, de topman van Fiat, gisteren gezegd. Vanuit Amerika in Detroit was hij. Want het gaat om uh, de productie van de grotere wagens van Chrysler... en van, uh, van Fiat, Alfa Romeo, de Jeep bijvoorbeeld. Ja. Nou, En hij zegt, als het niet in turijn kan... dan gaat het hele zootje naar uh, Canada. Ja, dus uh, heel democratisch. Je mag stemmen, maar wel ja... Ja, want anders dan verlies je je baan. En dat is natuurlijk ook waar uh, het probleem zit. Uh, een paar vakbonden zijn tegen dit referendum, zijn, zullen ook nee stemmen. En die zeggen, dit is een, we staan met onze rug tegen de muur. Dit is geen democratische manier om uh, te stemmen over arbeidsvoorwaarden. Nee. Is er geen landelijke cao dan eigenlijk? Of in ieder geval sector cao op zijn minst? Ja, die is er, maar daar wil Fiat dus onderuit. Uh, dat hebben ze uh, een half jaar geleden in uh, Napels ook al gedaan. Ze zeggen, we kunnen met deze voorwaarden niet meer produceren... wat we moeten doen om overeind te blijven. Dus we gaan een eigen... Uh, persoonlijke, plaatselijke cao maken zelfs. En we starten een nieuw co, een nieuw company. Dat hebben ze in Napels al gedaan. Dat gaan ze nu in Turijn ook doen. Mm. En uh, dus met een eigen cao. Ook dat is een groot probleem voor de vakbonden die tegen zijn. Want die zeggen, ja, dit is het begin van het einde natuurlijk. Ja. Als Fiat het doet, dan doet de rest het straks ook. Ja, en worden de arbeidsvoorwaarden er nou echt zo slechter op? Kijk, de bonden die tegen zijn, die hebben wel begrip voor de moeilijke sector in de auto-industrie op dit moment. Ze maken daarom niet zo'n groot probleem van de hogere werkdruk. Want het gaat natuurlijk om meer ploegendiensten, zes dagen in de week, minder pauze, 120 uur overuur draaien, verplicht. Dat is op zich nog niet zo'n groot probleem. Het probleem is dat de arbeidsrecht met voeten wordt getreden, zeggen de vakbonden die tegen zijn. Het stakingsrecht wordt uh, verboden, het recht op doorbetaling bij ziekte. En nog belangrijker, het recht op uh, vertegenwoordiging. Want Fiat heeft gezegd, de vakbonden die nu tegen gaan stemmen die zijn straks niet meer welkom aan tafel. Die worden dus buitenspel gezet. Ja. En dat is, uh, ja, dat is in strijd met al het arbeidsrecht waar uh, lang hard voor gevochten is, zeggen de vakbonden. Ja, uh, dat zeggen zeker de vakbonden. Tegelijkertijd uh, hoeven die werknemers geen loon in te leveren... terwijl het wel hartstikke slecht gaat met fiat. Dus dat valt dan toch eigenlijk nog ook wel mee. Ja, en ik moet zeggen dat de meeste vakbonden die uh, actief zijn... die zijn daarom ook voor dit akkoord. Die zeggen het is erop of eronder inderdaad nu. Uh, het is lang slecht gegaan met Fiat. Fiat heeft Chrysler overgenomen. We kunnen nu een goede doorstart maken. Even allemaal tanden op elkaar bijten. En ja zeggen dus tegen dit akkoord. Um, als alle werknemers van Fiat volgens uh, de lijn volgens hun eigen vakbond zouden stemmen... dan stemt 70% voor dit akkoord. Um, we hebben alleen gezien in Napels, uh, waar ook zo'n referendum is gehouden... Dat dat dat zo zwaar tegenviel dat werknemers uiteindelijk veel meer tegenstemden... in strijd dus met de lijn van hun eigen vakbond. Ze stemmen uh, geheim, we weten dus niet hoe er gestemd wordt. Mm. Dus het kan wel eens tegenvallen en de twee vakbonden die tegen zijn... Ja, die hopen toch dat ze de arbeiders kunnen overtuigen van het probleem van het arbeidsrecht. Ja, Want, ja, ja. ga je gang. Nou, ik wilde zeggen van het probleem zit hem dus niet in de, de, de zwaardere arbeidsdruk en de, de meer ploegendienst. Daar zijn ze wel mee akkoord mee. Maar ze zeggen dat staat los van het feit dat je straks niet doorbetaald wordt als je ziek bent. Uh, of dat je niet mag staken omdat er een groot probleem is. Of dat je geen vertegenwoordiging mag hebben in de fabriek. Ja. Leidt dit nou tot een enorme heftige discussie in de straten van Turijn of niet? Ja, zeker. Er wordt al vanaf vorige week wordt er heftig geflyerd door natuurlijk alle vakbonden. Met de voors en tegens. Er wordt driftig gediscussieerd. Want het is natuurlijk niet alleen Fiat. Er werken 5000 mensen daar in Turijn in, in bij de fabriek van Fiat. Maar al die toeleveringsbedrijven. Heel die stad die drijft natuurlijk op Fiat. Dus dat is echt iets wat leeft. Men is bang dat als Fiat weggaat uit de stad... ja, dat zou een, een zware economische crisis zijn voor de hele stad. Dus het houdt iedereen uh, bezig. En uh, je ziet zelfs dat het... Uh... Dat de emoties zo hoog oplopen dat er uh, dit weekend ook al ja, op de muren allerlei leuzen worden gekalkt tegen Marquion. Met bijvoorbeeld ook de vijfpuntige ster van de Rode Brigade. De, de oh. linkse terreurbeweging die in de jaren 70 natuurlijk ook in de fabrieken heel actief was. Geronseld heeft bij de arbeiders en diverse politieke moorden op hun naam heeft staan. Absoluut. En ontvoeringen ook nog. Krijgen we die periode de jaren 70 weer terug? Nou, ik moet zeggen dat uh, justitie en politie uh, het in ieder geval wel serieus neemt... dat de emoties en de sociale onrust in Turijn uh, hoog oplopen. Dat ze die vijfpuntige ster die weer verschijnt, dat ze dat echt wel serieus nemen. Mm -hmm. Want ja, die rode brigade, uh, die, heeft wel een, die is een tijdje stil geweest. Maar de laatste moord dateert uit 2002. Uh, dat was een man die zich met arbeidsrecht bezighield. Een consulent van het ministerie van, uh, van werkgelegenheid. Maar in 2007 zijn nog een stuk of 15 mensen gearresteerd... En... En dan zaten de jongeren bij, twintigers, dertigers. Dus ze zijn niet helemaal verdwenen. En in de geest van de rode brigade kan het zomaar weer oplaaien. Goed. referendum is donderdag en vrijdag... onder die dreiging van die uh, linkse terreur, zal ik maar zeggen. Uh, en de uitslag is, als ik me goed heb laten informeren... het wie zaterdagavond als de nachtploeg uh, heeft gestemd. Vrijdagavond of zaterdagochtend, kunnen we het weten, ja. Dankjewel, vanuit Rome. Straks, dames en heren, een nieuwe anti-agressiemethode voor TBS'ers... zorgt voor een halvering van het aantal opnames in de isoleercel. Zometeen, naar het nieuws. Tot zo.